8 uur. De Radio 1 Sportzomer. Dionne de Graaf en Herman van der Velde. Goedenavond, de Radio 1 Sportzomer. dendert door de mix van nieuws en sport. Met straks natuurlijk de eerste halve finale van het EK. tussen Spanje en Portugal. Eerst het nieuws van de NOS, Mark Visser. In Kroatië is een vermoord verdachte Nederlander opgepakt. De man was volgens Interpol al ruim 13 jaar voortvluchtig. De 39-jarige Morgan S. zou een vrouw hebben vermoord... die hij in 1999 in een bar in België had ontmoet. Interpol denkt dat S. zich een tijdje in Italië en Ierland heeft opgehouden... en verspreidde daarom zijn foto in die landen. Na het vrijgeven van een signalement van de Nederlander... kwam uit Ierland een tip dat hij mogelijk in Kroatië was. S. had bij zijn aanhouding een Italiaans paspoort... een identiteitskaart en een rijbewijs op zak... maar alle drie de documenten bleken vals.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 De premier kreeg stevige kritiek in het debat. Een meerderheid verweet Rutte dat hij geen duidelijkheid geeft over Europa. De meerderheid vindt dat hij meer kleur moet bekennen. Een Nederlandse ex-ambtenaar van de Europese Unie... is in Brussel veroordeeld tot ruim drie jaar cel... voor corruptie en het schenden van zijn beroepsgeheim. man verkocht geheime informatie over graanprijzen. Er moet ook een boete van 55.000 euro betalen... en er wordt beslag gelegd op bijna 140.000 euro die hij bezit. Hij werd in 2003 aangehouden omdat hij vertrouwelijke informatie aan Nederlandse en Franse bedrijven leverde in ruil voor geld, reizen, etentjes en avonden uit in champagnebars. Bedrijven konden met die informatie contracten binnenhalen. Het weer tot slot vanavond overwegend droog, morgen is het vooral in de ochtend bewolkt en kan er af en toe regen vallen. In de middag is er ruimte voor de zon en stijgt de temperatuur in een groot deel van het land tot boven de 25 graden. ANEB ah Verkeersinformatie. Op de A20 Rotterdam richting Gouda... staat file tussen Rotterdam Prins Alexander en Nieuwerkerk aan de IJssel 3 kilometer. Het is de nasleep van een vrachtwagen die in brand heeft gestaan. Twee van de drie rijstroken zijn dicht. Verkeer richting Gouda kan beter omrijden via Den Haag. Een ander probleem zien we nu nog op de A50, Os richting Ardem. Er staat voorknopend Valburg 4 kilometer stil. Is daar een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen? De rechte rijstrook is dicht.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 Straks de eerste halve finale op het Europees Kampioenschap voetbal. De kraker tussen Spanje en Portugal. Met de gasten in de studio Mark van Hintem en Edwin Winkels. Maar we gaan eerst naar Londen. Hier zijn Diode de Graaf en Herman van der Zand. En wel naar Wimbledon. Mark Brasser kijkt daar nog altijd naar tennis. Mark, Kim Kleisters geloof ik hè? Tja, terwijl iedereen hier nog aan het uh, bijkomen is van die wedstrijd van zojuist van Caroline Wozniacki... die uh, in drie sets verloor van de Pastek. Geweldige wedstrijd reclame voor het vrouwentennis. Mooi zo'n partij te zien op het centercourt. Inderdaad is nu uh, de volgende partij begonnen, de partij van uh, Kim Kleisters. Zij speelt het tegen een Tsjechische Lavakova kleisters. Ja, toch een beetje de vraag uh, hoe is het met haar? Ze is in de eerste ronde tegen uh, Jelena Jankovic niet echt getest, niet echt fysiek ook. We weten natuurlijk dat ze problemen had in Rosmalen, problemen met, uh, met de buikspier. Daar gaf ze uit voorzorg op. Er zijn toch wel wat twijfels. Ik sprak net een Belgische collega die zegt, ja, ze speelt toch wel uh, met pijn. Uh, wel een ja, een, een, een zorg bij, uh, bij de Belgen van, van, van, van hoe het met haar is. Of ze het fysiek uh, vol kan houden. Nou, ze heeft dan de eerste set gewonnen tegen Lavakova. Het ziet dus redelijk goed uit. Maar goed, we weten natuurlijk niet uh, hoe ze zich voelt. Misschien speelt ze wel met, uh, met een injectie of met uh, pijnstellers, pijnstillers. Ondertussen Andy Roddick. Hij is hard op weg naar een drie-sets overwinning op uh, Jamie Baker. En inmiddels is ook uh, de tegenstandster van Aranska Rus. In de volgende ronde bekend. Dat is Xiao Peng uit uh, China. Dat Aranska Rus in de eerste ronde al een uh, Japanse tegenstander. En dus een Chinese tegenstander. Zij woont van uh, een Japanse Morita. Xiao Peng, is dus de volgende tegenstander, dat is de nummer 30 uh, van de plaatsings lijst hier. Het had allemaal veel slechter gekund voor uh, Aranska Rus. Mooie overwinning natuurlijk vanmiddag op uh, Samantha Stozer. En nu dus uh, de nummer 30 van de wereldpartij die uh, overmorgen gespeeld zal worden. Morgen komt uh, Kiki Bertens in actie. Die speelt tegen Svedova. Ja, het programma natuurlijk uh, danig, vertraagd, weinig wedstrijden gespeeld. Anna Ivanovic is uh, in drie sets door. En uh, wij concentreren ons voorlopig even op het centercourt... waar nu dus Kim Kleister staat tegen Lavakova. En waar dan ook nog uh, zometeen uh, Novak Djokovic gaat spelen tegen Ryan Harrison, dat is wel een partij waar ik, waar ik wel wat van verwacht. Die Ryan Harrison, Amerikaan, goede tennisser. Zijn vader is, uh, geeft les op de tennisacademie van Nick Bollicherry in Bradenton in Florida. De goede speler, aanvallende speler. Iemand die op snelle banen goed uit de voeten kunt. Dus dat belooft een mooie wedstrijd te worden. 6-3 dus op het centercourt in de eerste set voor Kim Kleisters tegen Andrea Lavakova uit Tsjechië. Net afgelopen in Den Haag is het uh, debat in de Tweede Kamer... over de Eurotop voor de komende dagen. Um, in Den Haag is uh, Joost Vullingsjaar. Joost, het ging over de, uh, de inzet van Nederland uh, bij de Eurotop. Wat heeft het debat opgeleverd? Ja, nou, in ieder geval zijn alle posities van de partijen helder geworden. Het is natuurlijk van tevoren ook aangekondigd als een verkiezingsdebat. En wat dat betreft, het was heel inhoudelijk... maar soms ook uh, ja, met, met leuke politieke aanvaringen. Wat dat betreft was het een leerzaam debat. Uh, ja, je hebt natuurlijk partijen van heel erg pro. D66, tot partijen die heel erg tegen zijn, zoals de PVV. Uh, ja, daar zit natuurlijk een hele hoop verschillen in. Dus weinig overeenkomsten. Maar in brede zin kan je wel zeggen dat het Nederlandse parlement... terughoudend is over Europa. Uh, Overdracht van soevereiniteit ligt heel erg gevoelig. Er is ooit ook een motie aangenomen, dat heet dan de motie slop. Daar houden we niet van, soevereiniteitsoverdracht... in deze kabinetsperiode. Uh, het idee van een politieke... De eh, politieke unie als einddoel wordt dan ook niet heel erg breed gedragen... in ons parlement of uh, gepromoot? Ja, um, nou wilden de, uh, veel partijen vooral uh, meer helderheid van uh, premier Rutte. Hè. Ze verwijten hem dat hij twee gezichten heeft... Uh, uh, heeft die helderheid gegeven? Nou, dat is maar hoe je het bekijkt. Kijk, Er zijn partijen zoals d 60 die willen heel erg hard vooruit met Europa. En je partijen die willen achteruit, zoals de PVV. Ja, Rutte zit er ergens tussenin. Uh, maar ja, die, die twee partijen zijn dan bijvoorbeeld niet tevreden over zijn opstelling. En wat krijg je dan in verkiezingstijd? Dat soort partijen ga je verwijten dat je geen visie hebt. Nou, Rutte heeft natuurlijk best wel een visie op de Europese Unie. Alleen is men het er niet mee eens. Nou, wat is dan die visie? Dat is wel een pragmatische visie. De, ja, de, de EU is eigenlijk een economisch project dat ons land vooruit moet uh, helpen. En alle woorden eindigend op een unie, bankenunie, begrotingsunie, politieke unie... daar moet Mark Rutte niks van weten. Omdat hij vindt dat de maatregelen die bij dat soort unies horen... eigenlijk de druk van de zuidelijke landen afhaalt. Hij zegt, die moeten eerst hervormen en bezuinigen. Die economieën moeten op die van ons gaan lijken. En als dat gebeurt, en dat duurt zeker wel tien jaar... Ja, dan kunnen we wellicht eens wat over die unies gaan nadenken. Maar voorlopig dus niet. Ja, nu is het allemaal bedoeld om... om uh, Rutte met een bepaalde visie, een bepaalde inzet uh, te laten gaan naar Brussel... Uh, de komende twee dagen bij die Eurotop... Wat is nu zijn opdracht? Ja, dat, dat is wel weer het mooie van Mark Rutte. Hij heeft natuurlijk heel veel kritiek over zich heen gekregen... al in aanloop naar het debat, ook tijdens het debat. Maar ja, dat is dan het mooie voor een premier. Als de Kamer verdeeld is, dan komen ze uit ongeveer naar wat je zelf vindt. En dat is ook uh, gebeurd, want er is weinig overeenstemming over de punten. En waar is dan wel overeenstemming uh, over? Nou, de meeste partijen vinden dat er meer en beter toezicht moet komen... op die Europese banken. En als dat geregeld is, dan zijn partijen in Nederland... bereid te gaan nadenken over een bankenunie... Maar dat moet allemaal heel rustig hier staan. Nou, Dat is precies het standpunt van Rutte. En uh, nou, Je kent natuurlijk wel die 3%-regel. Uh, je kent ook de 60%-regel. Je staatsschuld mag niet hoger zijn dan 60%. Uh -huh. Dat wordt nog niet echt heel erg hard afgedwongen door Europa. Nou, Daar, daar zijn voorstellen voor uh, dat je hard kan worden aangepakt. Als je te veel geld gaat leden, nou, daar is Rutte voor. En de meerderheid van de Tweede Kamer ook. Nou, dus hij gaat precies op pad met hetgeen uh, wat hij wil. Ja, dat, is, uh, dat, is, uh, dat heeft hij mooi voor elkaar gekregen. Nee, hoeft er helemaal niks voor te nee, doen. Nee, nee. Dat is mooi ook nog eens Ja, heerlijk. Ja, dan kan hij zo naar Brussel. Hé Joost je dankjewel voor uh, het volgen van dat uh, eurodebat. U graag gedaan. Penso que un sueño para sido no me volar en het Deze oh dit verhouding, dit verhouding, dit verhouding, dit verhouding, dit verhouding, dit verhouding, dit verhouding, dit verhouding, La mano e la cara na Het Italiaans liedje op de avond van uh, Spanje tegen Portugal. Het waren de Gypsy Kings. Volare. Onze twee gasten, hartelijk welkom voor Mark van Hintem en voor Edwin Winkels. Uh, we gaan met jullie uh, naar de wedstrijd kijken. De eerste halve finale van dit Europees kampioenschap tussen Portugal en Spanje. Uh, Mark, technische manager van uh, Willem II... Vind ik dan kei belangrijk <laughs> Goed zo. <laughs> um, zijn jullie al begonnen? Ik bedoel, zijn jullie al met het, ja. de, de trainingen zijn al bezig? Ja, wij zijn afgelopen maandag begonnen als een van de eerste clubs in de Eredivisie. die geen Cup voetbal spelen. Maar onze ja. trainer hecht er heel veel waarde aan dat hij een voorbereiding maakt van zeven weken. Ja, En is het, ziet het er goed uit met spelers die, die komen? Uh... Ja, het ziet er wel goed uit. Alleen wat wij echt nog nodig hebben om uh, ja, erin te kunnen blijven... is een uh, goede middenvelder, een ervaren jongen en een goede spits... die ja, ook wat doelpuntjes kan meepikken. Uh, dat uh, wordt noodzakelijk voor ons, denk ik. Ja, en hebben jullie je oog al op mensen laten vallen? Ik bedoel, ja. jullie zijn natuurlijk hard bezig. Maar ziet het er naar uit dat het binnenkort gaat gebeuren? We kunnen ja. ook een mailoproep doen, hè, vanavond. Ja, <lacht> spitsen die willen solliciteren. radio 1nl Spitsen die willen solliciteren. Ja. Ja. Ja. ja. Ik had graag ook een fund voor Willem 2, Dat de mensen <lacht> wel willen st kunnen storten. Oh, dat kan ook. <lacht> Want het gaat namelijk altijd om geld. En uh, ja. Ja. Ja, we, we zijn natuurlijk aan het kijken hoe we geld kunnen genereren... om, om nog wat spelers aan te kunnen trainen. Er komt om naar. Ja, want dat blijft het grote probleem. Het ja, geval. maar dat, dat probleem hebben wij niet alleen. Dat hebben met ons uh, nog uh, ik denk 15 en 16 andere Eredivisieclubs dus ja. ja. Ja. Edwin Winkels, uh, journalist. Uh, uh, zeg ik dan Spanje, Eigenlijk Spanjaard hè, toch? BMW ja, na Spanjaard. 25 jaar wel. Weet je, ja. een beetje de helft van mijn leven. Ja. Uh, kun je ons een, uh, je bent nu hier in Nederland, dat vinden wij heel fijn, maar kun je ons een klein uh, uh, idee geven van wat er nu in Spanje gaande is, uh, het publiek, de supporters. Het valt wel mee, oh ja? zeg ik altijd. Nou, nou is het ook een beetje bedriegelijk waar, ik woon in de buurt van Barcelona, Catalonië. Heeft gewoon niet veel op met het Spaanse nationale helft. Dan nog steeds niet. Uh, ik kwam van de week uh, berichten of tweets tegen jongens van jongens. Uh, nou, van de week was het voor Frankrijk, vanavond uh, ben ik voor Portugal. Ze zijn er echt heel veel. Uh, maar ook verder in het land hoor. Je hebt in Spanje niet dorpjes die helemaal rood gekleurd zijn. En vlaggen en de huizen. En, uh, ik zag de kijkcijfers van de kwartfinale tegen Frankrijk... zaterdagavond, Spanje is een land met 45 miljoen inwoners. En er keken 10 miljoen mensen naar het voetbal. Dat is ongeveer denk ik hetzelfde wat, wat er naar oranje kijkt... Uh, op, een, ja. uh, op een goede voetbalavond. Dus uh, de crisis speelt heel erg mee. Het voetbal leidt wel een beetje af natuurlijk, maar de Spanje hebben het niet goed. Het voetbal is wel leuk, de spelers zeggen ook dat ze verantwoordelijkheid hebben. Ze, willen, misschien de mensen nog een ze zijn zich bewust van de crisis. Maar het is niet zo dat het hele land... Het, het is eigenlijk zo gewoon geworden eigenlijk, dat ze nu in een halve finale staan. Maar weer. is het niet des te knapper dat dan de Madrilene en uh, ja, de jongens uit Baskeland... Ja, eigenlijk zo goed met elkaar kunnen accorderen? En uh, ja, toch telkens weer zulke prestaties neerzetten. Ja, zei zei, nou, Cassias zei wel voor het toernooi. Hij zegt hadden we dat. Het EK vorig, zo, vorig jaar gehad, dan hadden we een probleem gehad. Na nou, die vier Klassico's die ja. tegen elkaar speelden. en, en ze elkaar bijna verrotschopten af en toe. En ze, toen was het niet echt. Uh, maar sommige Chavi Casillas, de twee aanvoerders. zijn goede vrienden. Hm. Uh, het is een mengeling van, van alles en nog wat. En ja, ze gaan samen voor één doel. En dat is historisch schrijven. Of dat nou. Kijk, er zijn jongens die niet zoveel op hebben. ook met, met Spanje. Maar uh, ze weten ook dat er nooit. Nou een Baskisch of Catalaans nationaal elftal. zou zijn. En als ze prijzen willen pakken, dan, dan gebeurt. Met Spanje. Maar is er dan wel um, uh, één sport die de Spanjaarden wel helemaal verenigt, Of is het altijd toch die regio's tegen het centrale gezag? Ja, het is moeilijk dat het hele land, want Spanje zijn altijd, uh, ik zeg altijd, vier of vijf verschillende volkeren. Het is ja. heel moeilijk dat het hele land achter een Spaanse nationale ploeg staat. Voor veel mensen is Spanje gewoon, het blijft, zal het buitenland blijven of de, of de brute overheersen van vroeger. Ja. En die zullen echt nooit wat op hebben, niet met Spaanse volkslied, niet met Spaanse triomfen. Okay. Ja. Maar merk, merk je dat uh, het verschil in supporteren, dat dat echt groot is uh, sinds de crisis? Uh... Ja, echt als een bom is ingeslagen. Is dat echt anders dan andere jaren? Nou, je, je, je merkt het aan de kranten bijvoorbeeld. De algemene kranten, de sportkranten niet. Die openen natuurlijk ja. elke dag met, uh, met het voetbal. Maar uh, al, al, alle grote algemene kranten... Uh, die, zelfs na de zegens van Spanje op Frankrijk... of het doorkomen van de pool Het, het neemt niet zoveel ruimte in als het andere. Het is elke, elke dag is het weer een klap. Uh, Moody's die, die de ranking van de banken ja. verlaagt. Uh, het noodfonds, dat moet, moet het worden aangesproken. Mensen die het zelf... Uh, gewoon in een portemonnee uh, merken altijd. Dus uh, ik, ik denk dat de sfeer dat wat dat betreft toch, toch anders is. En toch is het wel raar, hè? want sport is juist voor bedoeld... om of zeg maar, uh, ja, iemand of iedereen te doen samensmelten... politieke en re religieuze spanningen weg te doen nemen. En toch blijkt dan zelfs tijdens zo'n EK dat, uh, dat het vaak over politiek gaat. Ja, blijft. Nou, nou heeft deze selectie wel, wel voor elkaar gekregen... dat het minder is dan vroeger. Vroeger was het echt een keiharde strijd. Dan moesten ze in Barcelona helemaal niks hebben van de Spaanse selectie... omdat de meeste spelers van uh, nationale spelers van Real Madrid waren. Nu de aandeel zeg maar, van Barcelona in het soort spel wat ze spelen... en de, uh, de voetballers die meedoen, zo groot is geworden... is dat bij, bij, bij een groot deel uh, van, van de Catalanen en ook de Basken... is dat wat minder, uh, wat minder geworden. Maar het zal altijd blijven meespelen... omdat het niet een verenigd uh, land is zoals ja. Nederland soms kan zijn. Ja. Laten we maar eens vooruit gaan kijken naar die wedstrijd. Want uh, ja, over een uh, minuut of 25 uh, gaat het EK verder met de eerste halve finale. Nou, Spanje dus tegen Portugal. Twee buurlanden, een nodige rivaliteit natuurlijk. Uh, maar de ogen vanavond waarschijnlijk vooral gericht op het duel... tussen uh, Cristiano Ronaldo, de Portugese superster... En de Spaanse internationals van uh, Real Madrid en Barcelona. Bas Stigler doet vanavond een verslag van de wedstrijd. Bas, welkom in de uitzending. Gaat die uh, frictie tussen Ronaldo en de Spanjaarden een rol spelen vanavond? Ja, nou ja, weet je, ze hebben de, op, van de 22 die gaan spelen... zo waar nog een paar kunnen vinden vanavond om het veld in te gaan... die niet bij Real Madrid onder contract <laughs> staan. Dat is al heel wat. Uh, nou ja, ze kennen elkaar zo door en door. Dat betekent automatisch dat je interessante gevechten krijgt. Maar ik denk ook dat het respect over en weer wel zo groot is... dat ik me niet kan voorstellen dat het ontspoort en uit de hand loopt. Hoewel, je weet het maar nooit in het heetst van de strijd. Maar ik denk dat het respect groot genoeg is. Uh, mag ik in één adem door even iets zeggen over de opstellingen? Want er zit wel één grote verrassing in. Graag. Niet bij Portugal, want die spelen eigenlijk precies zoals iedereen het had verwacht. Maar wel bij Spanje, want uh, nou kopen wij in het hoofd van Del Bosque... En die heeft de afgelopen nacht dachten wij toch allemaal wakker gelegen. Want die dacht, Fabregas in de spits of Torres. Fabregas of Torres, Fabregas of Torres. Ah, ik weet het al. We doen uh, Negredo. <lacht> uh, wie zegt u? Negredo van Sofia. Die volgens mij zelfs nog toen de selectie bekend werd gemaakt... van 23 man die naar het EK mee mochten... nog twijfelde of hij wel mee zou gaan. Omdat het een beetje ging tussen hem toen en Soldado van Valencia. En toen zei Del Bosque, nou die Negredo vind ik meer een teamspeler... Uh, of dat zo is, weten we ook niet, want hij heeft dit EK één minuut meegedaan tegen Kroatië. Maar nu staat hij dus plotseling in de basis. Torres op de bank, Fabricas op de bank. Je had toch kunnen denken aan Fernando Llorente op de bank. En Negredo, Alvaro Negredo, is de spits van Spanje vanavond. Ik kijk ook meteen even naar Edwin Winkels. Ben jij ook zo verbaasd? Ja? ja, niemand had eigenlijk verwacht. Er waren wel geluiden, net zoals in Nederland. Van, uh, er zitten zulke fantastische spelers op de bank. Llorente. Alvaro Negredo, uh, Mata van Chelsea... die echt of één minuut of nog geen minuut hadden, hadden gespeeld. Maar uh, ik denk dat hij gekozen heeft voor uh, ja, Torres... dat hij niet helemaal vertrouwt op Torres. Die heeft heel veel ruimte nodig. Uh, die krijg je van de Portugezen misschien niet. Het systeem met de valse negen, zoals we het in Spanje noemen, Fabregas, niet een echte spits, uh, overtuigt hem niet altijd. En Negredo is een, is een zeer bewegelijke spits die nou tussen, tussen denk ik, uh, Bruno Alves en, en Pepe de, de ruimte moet zoeken. En, en heel technisch, hij was bij het WK niet bij. En ik zag net dat hij uh, ook de kwalificatiewedstrijd heeft in mijn wedstrijd meegedaan tegen Liechtenstein twee doelpunten gescoord. Maar ja, dat, uh, daar hoef je niet heel goed voor te zijn, volgens mij... Uh, om tegen Liechtenstein te scoren. Maar het is een goede spits. Hij is uh, um, een van de beste Spaanse spitsen in, uh, in de Spaanse competitie. Maar dit zal, uh, Bas, uh, de Portugezen ook een tikje verbazen, denk ik. Dat neem ik aan, dat denk ik wel. Want niemand had eigenlijk rekening gehouden met... Met dit, hoewel je natuurlijk altijd overal rekening mee moet houden. Maar Edwin zegt dat denk ik terecht. Je moet op een gegeven moment kiezen en zeggen... wat is de speelwijze van de tegenstander en wie past daar het beste bij. En deze jongen heeft het uh, Negredo dus inderdaad in Spanje ook gewoon goed gedaan. 14 goals gemaakt in 30 wedstrijden. En dan ben je als je de buitenlanders niet meerekent... inderdaad een van de betere. Dus wat dat betreft, het is allemaal wel te verkopen. Maar het is wel... Nou ja, Op zijn zacht gezegd, eh, verrassend. Ja. We hebben het heel vaak uh, al gehad over Cristiano Ronaldo tegen Tsoupi. Uh, uh, alleen nu is dat zeer waarschijnlijk toch wat anders, omdat hij nu zijn teamgenoten tegenkomt: de mensen die, die hem door en door uh, kennen. Uh, is dat ja, voor hem heel anders natuurlijk? Oh, dat vraag jij mij? Oh, sorry mij? Ja. Bas. Ja, ik ja, zal dat ja, er ja. nog even bij zeggen. Ja, ja nee, ik denk, als, als, als jullie het allemaal niet weten, dan zeg ik wel wat. Dat is een hele lange vraag. Ja. Sorry nou, Bas. Ja, nee, kijk, het is voor Cristiano Ronaldo, denk ik, vooral zaak... om nou op een groot toernooi uh, voor eens of altijd te onderstrepen... dat hij een hele grote speler is. Er is in Portugal best wat kritiek op hem geweest... omdat men daar vond dat hij het altijd bij zijn club geweldig deed. En zodra het nationale elftal in beeld kwam, nou ja, viel het nog wel eens een beetje tegen... We kunnen ons daar als Nederlander misschien bijna geen voorstelling van maken... maar dat is daar toch echt een beetje de discussie geweest. Dus ik denk dat los van zijn tegenstanders, of dat nou zijn ploeggenoten zijn of niet... hij echt erop gebrand is, zoals hij dat natuurlijk de afgelopen twee wedstrijden ook wel gedaan heeft om te laten zien, kijk, hier ben ik. En ik ben echt een van de beste spelers ter wereld zo niet de beste... want dat vindt hij eigenlijk. En dat heb ik dan nu laten zien. Maar daarvoor zal hij dus wel, met zijn ploeg... vanavond van Spanje moeten winnen, die finale moeten bereiken. Ja. Ja, het, het, het leuke bij, van de week, Arbeloa, dat zal de man zijn... de rechtsback van Spanje, die hem uh, als ja, eerste tegenkomt... Plot, ja. die zei... Ik ken hem zo ongelooflijk goed, beter dan elke andere verdediger ter wereld. Want we hebben, ik weet niet, honderden partijtjes op de training gedaan en altijd het partijtje. Ik in de verdedigende ploeg, ik rechtsbek, en Cristiano altijd tegenover mij. Dus hij zegt, ik ken hem zo goed. Nou, komt die Arbeloa voorbij, dan komt die Piqué tegen. Piqué heeft hem bijna altijd uitgeschakeld in de wedstrijden van Barcelona tegen Real Madrid. En als hij die voorbij is, komt hij Ramos tegen. Dus zijn ploeggenoot weer van Real Madrid, ja. die hem ook tot, tot echt in zijn kleinste teen toe uh, kent. Dus ze nou, zullen het... niet volledig door hem verrast worden, denk ik. Het, gra het grappige is nog dat Piqué en Ronaldo natuurlijk bij Barça en Real Madrid de concurrenten zijn. Maar natuurlijk ook nog samen gespeeld hebben hè, bij Manchester United. Dus daar kennen ze elkaar ook nog van. Ja, ze schijnen niet dat ze echt vrienden zijn of zo. Maar uh, het zijn twee van de weinige spelers die in, in die klassico's nooit grote ruzie met elkaar gekregen nee, ik begrijp hebben. Ik begreep dat ze in, in, in Manchester dat ze allebei wel door hadden dat ze niet zo goed waren in het Engels. En dat ze maar elkaar een beetje opzochten. Dan hadden ze nog wat te bespreken. <laughs> dat is echt waar. We komen zo, we komen zo bij jullie terug. Dit is de Radio 1 Sportzomer. Ja, iedere avond in de sportzomer hoor je verhalen van Nederlanders over de grens precies. Wat speelt daar? Olivier van Beemen, die woont in Frankrijk. En daar zitavond. Uh, en daar zit uh, president François Hollande aan het diner met uh, bondskanselier Angela Merkel. Zometeen gaan we ook uh, naar Engeland. Maar eerst even naar Frankrijk. Uh, Olivier, een half uur geleden hè, zijn de twee naar buiten gekomen... om met de pers te praten. Wat zeiden ze? Ja, ze zijn, uh, een uurtje geleden inmiddels, uh, zijn ze inderdaad naar buiten gekomen. Ze hebben even... Heel erg minimaal was het. Een uh, paar minuten was het eigenlijk maar. Uh, ja, dat er François Hollande, de Franse president... zei dat er vooruitgang was geboekt. En, uh, en Merkel zei dat, uh, dat meer Europa heel belangrijk is. Uh, het komt er vooral op neer... Dat, dat beide eigenlijk nog steeds best wel ver van elkaar af zijn, uh, van afzitten. Hollande... Die wil, uh, ja, die, wil dat, um, die wil dat er meer solidariteit komt. En Merkel wil dat er eerst uh, gedisciplineerde begrotingen zijn. En uh, ja, dat, dat is best wel lastig om dat naar elkaar toe te krijgen. En afgezien van de, de politieke verschillen heb je het idee dat ze het uh, persoonlijk inmiddels met elkaar kunnen vinden. Ze beginnen natuurlijk aan elkaar te wennen ja, Het ziet er nog wat stroef uit. Um, als je, er was op een gegeven moment... het werd uh, getolkt. Uh, en toen de tolk aan het praten was. Toen ze beiden even stil waren. Toen zag je ze een beetje kijken... alsof ze in een soort lift bij elkaar zaten. En dan uh, een beetje rond... En als elkaars blikken dan op een gegeven moment elkaar kruisten... dan keken ze allebei weer verlegen weg en af en toe een kleine glimlach. Het, het ziet er allemaal nog, uh, nog, nog wat lastig uit allemaal. Uh, maar je moet natuurlijk niet vergeten dat uh, iedereen heeft het nu over Merkel heeft. Uh, het koppel tussen Merkel en Sarkozy. Uh, dat, dat leek zo gestroomlijnd op een gegeven moment. Uh, dat, uh, dat kwam er altijd uh, wel weer uit bij een crisis. Maar dat moest ook echt groeien. Uh, Sarkozy in het begin uh, ja, die, die, die was veel te, veel te open voor Merkel eigenlijk handtastelijk en een beetje, een beetje zoenen op de, op de wang, daar dat, dat, dat was Merkel dan niet echt van gediend. Dus dat heeft gewoon even wat tijd nodig. Uh. Ja, nog, nog even kort een ander dingetje van Hollande vandaag. Die heeft aangekondigd dat de Franse politie wat hoffelijker moet worden. Wat, wat, wat netter, wat beleefder. Wat bedoelt hij daar precies mee? Ja, dat is vooral de minister van Binnenlandse Zaken die zich daarmee bezighoudt inderdaad. De Franse politie heeft een uh, hele slechte reputatie. En vooral in de, in de voorsteden waar, uh, waar het eens in de zoveel tijd uh, wel eens een beetje tot een uitbarsting komt. De voorsteden rondom de grote steden. En uh, ze willen nu dat een van de grootste problemen daar is eigenlijk... De, de, altijd de identiteitscontroles... die er vaak heel ruw aan toegaan. En, uh, en waar, waar mensen van buitenlandse afkomst... veel meer kans hebben om gecontroleerd te worden. Uh, ze willen dat... Uh, er is nu een plan, zeg maar... om iedere keer dat je gecontroleerd wordt... dat je een soort resu kan krijgen van de agent. Zodat je echt kan laten zien op een gegeven moment... van uh, ja, ik ben deze week gewoon drie keer gecontroleerd. En ze weten dat, dat er gewoon niks met mij aan de hand is. Ik ben hier volledig legaal. Uh, dat zou dan uh, de discriminatie... Tegen moeten gaan, ja, dan maar hopen dat ze niet bij de volgende foeieringen die recuutjes meenemen. De <laughs> <laughs> olivier, dank je wel. Ja. Ook een bijzondere ontmoeting vandaag. De Britse koningin Elizabeth ontmoette vanmiddag de voormalig Ira-leider Martin McGuinness, Michiel Willems uit Londen. Goedenavond. Hey. Uh, We hebben op deze zender daar veel over gesproken, vooral over de betekenis van de ontmoeting. Uh, hoe wordt daar? In Londen, in de kroeg bijvoorbeeld over gesproken. Ja, Engels vind het hier toch wel heel heel onder, Want het zijn toch wel twee uh, oude aardrivalen. Die tientallen jaren elkaar hebben geprobeerd op te sluiten. Of al dan niet op te blazen. En om ze dan... De hand te zien geven. Uh, ja, veel Britten vinden het een, een historische ontmoeting. Tegelijkertijd ook wel zeggen heel veel Britten van uh, schaandag eigenlijk. eigenlijk. Hè, hoeveel Britten nou, er zijn we niet overleden dat de koningin hier zich aan uh, uh, zich hiervoor leent, dat is gewoon politiek eigenlijk, had ze nooit moeten doen. Ja, maar Er zijn wel mensen ook geëmotioneerd door. Zeker, vooral oudere Britten, hè, die, uh, die vandaag dus drie oude mensen bij elkaar zijn gestaan. Koningin Elizabeth, Prins Philip en dan natuurlijk Martin McGuinness. Uh, inmiddels zijn het alle drie al, uh, ja, mensen op leeftijd. En voor een hele generatie, uh, 70, 80, echt die Ira-generatie, was het toch wel een afsluiting van uh, 20, 30, hele in nare en. Uh, ja, die ontmoeting tussen uh, Queen Elizabeth en, die, en de oude Ira man is niet het enige dat de Britten bezighoudt. Wordt er nog uh, veel gesproken over de uitschakelingen op het Europees kampioenschap? Ja, zeker. Dat stuurt er door. En die feeststemming en die jubelstemming van de afgelopen weekend. Tot de afgelopen zondagmiddag zou je kunnen zeggen. Is helemaal omgeslagen in een beetje. ...op eigenlijk uh, twee uh, personen. Ten eerste de bondcoach natuurlijk, die heeft het gedaan, die was niet goed voorbereid, die was te laat geïnstalleerd. Maar het is ook een klopjacht op mensen die uh, op Twitter en allerlei andere sociale uh, websites uh, allerlei uitlatingen hebben gedaan... ...namelijk over Ashley Cole en Ashley Young, de twee Engelse spelers die alle twee een penalty misten en die toevallig... Ook alle twee een, uh, van een inke afkomst zijn. Nou, heel veel Britten, met name uh, uit het noorden van Engeland, hebben op die website allemaal racistische taal uitgeslagen. En waarop de politie heeft gezegd. Dat gaan we keihard bestraffen, dat gaan we heel hard aan, uh, aanpakken. Dus die hele feeststemming uh, is inmiddels omgevraagd in een... Uh, we gaan je arresteren, we gaan je oppakken uh, sfeer. Dus heel negatief. En dan ben je helemaal klaar met het Europees uh, kampioenschap. Dan een hele bittere nasmaak, even los van de uitschakeling. Ja, dat is Zeggen. Het is wat dat betreft, uh, uh, ja, het was natuurlijk een, uh, een enorm spannende wedstrijd zondagavond. Uh, Engeland heeft daar wat dat betreft wel van genoten. Maar de uitkomst was natuurlijk uh, bitterhard. En zoals dus als het dan altijd in Engeland gaat, dan zoekt de pers wel een paar uh, zondborden. En uh, die wordt op dit moment gevonden. Dankjewel Michiel Willems vanuit Londen. Het is uh, één minuut over half negen. Het is tijd voor de hoofdpunten van het nieuws van de NOS. Mark Visser. De uitleg die premier Rutte in Nederland geeft over Europese crisismaatregelen komt niet overeen met zijn verhaal en optreden in EU-verband. Dat vindt een Kamermeerderheid van D66, PVV, PVDA, SP en GroenLinks. In het debat over de eurotop van morgen en overmorgen sprak fractievoorzitter Pechtold van een tik op de vingers voor de premier. In Kroatië is een Nederlander opgepakt die al ruim 13 jaar voortvluchtig was. De man van 1939 zou in 1999 een vrouw hebben vermoord die hij had ontmoet in een Belgische bar. Volgens Interpol had de Nederlander bij zijn aanhouding een Italiaans paspoort, een identiteitskaart en een rijbewijs op zak, maar waren alle drie de documenten vals. In het noorden van Mali zijn zeker twintig mensen omgekomen bij een vuurgevecht tussen Tuareg-rebellen en islamitische strijders. Twee groeperingen zijn voormalige bondgenoten. De seculiere Tuareg-rebellen en de aan al Qaeda geleerde strijders vochten de afgelopen maanden nog zij aan zij om een groot deel van het noorden op het regeringsleger te veroveren. Dat is het belangrijkste nieuws van dit moment. AWB Verkeersinformatie. Nog altijd files op de A20 bij Rotterdam naar Gouda. Er staat een file tussen Rotterdam, Prins Alexander en Nieuwkerk aan de IJssel. Drie kilometer. Dat is een erfenis van een vrachtwagenbrand aan het einde van de avondspits. Tot kwart over negen waarschijnlijk blijft de rechterrijstrook daar dicht. Een ongeluk met een vrachtwagen op de A50. Oost naar Arnhem. Tussen Knoop het Ewijk en Knoopert-Valburg veroorzaakt het vier kilometer file. Daar is ook de rechterrijstrook dicht. Het treinverkeer ligt stil tussen Schiphol en Amsterdam Sloterdijk. Er is daar een aanrijding geweest. Volgens ProRail kan de vertraging oplopen tot meer dan een uur. Dit is de Radio 1 Zomer. Met de gast hier Edwin Winkels en Mark van Hintem. Zometeen de aftrap van Spanje-Portugal. Maar eerst Wimbledon naar Mark Brasser. Um, is er iets te merken nog van de, van de blessure van Kim Kleisters? Nee, maar ze wordt, ook, ja, ze wordt wel een beetje getest door die Lavakova. Maar ik denk dat je echt iets, iets verder in het toernooi misschien moet gaan kijken... als ze echt getest wordt, als ze grote speelsters tegenkomt... in, in, in hoeverre ze nog last heeft van die blessure. Het zou natuurlijk enorm zonde zijn als ja, de afscheidstoernooi waar ze mee bezig is... en die begon een klein beetje in Rosmalen vorige week. Maar ja, eigenlijk drie grote toernooien, drie belangrijke doelen heeft ze nog. Het eerste is Wimbledon, dan de Olympische Spelen en de US Open. Twee keer Londen en New York, dat is haar weg die ze nog wil gaan. En dan zet ze een punt achter haar uh, carrière. En dat zou natuurlijk dood en doodzonde zijn... Ja, als dat door een blessure, als daar een, een streep door uh, getrokken zou worden. Ze staat uh, 5-3 voor in de tweede tegen uh, Lavakova. Lavakova, dat aardig uh, weetje een van de 26 Ova's in het vrouwentoernooi. En twee Eva's hebben ze hier, uh, <lacht> hebben ze hier allemaal bereikt. Ja, die Britten die zoeken alles uit. En als ze niks te doen hebben als het regent... dan gaan ze dat soort dingen uitzoeken. Nou, 26 Ova's zitten er in het vrouwentoernooi. En het grappige is nu, ik zit even op een ...op een tv-scherm te kijken dat op Court One... ...waar Andy Roddick zojuist gewonnen heeft van Jamie Baker... ...daar zijn er ook nog twee OVA's. Ze beginnen zo met een, een partij... ...Maria Sharapova en Svetlana Pironkova. Dus uh, veel OVA's vandaag. Nee ja, Kleist is afwachten hoe ze, hoe ze door het to toernooi heen gaat... ...als ze het echt uh, zwaar gaat krijgen. Ze staat dus met uh, 5-3 voor, won de eerste set met 6-3. Ze is dus hard op weg naar de derde ronde. De eerste finale op de Europese kampioenschappen Atletiek... heeft een gouden plak opgeleverd voor de Brit Mo Farah. Hij was, zoals verwacht, de beste op de 5000 meter. In zijn schaduw finishte de, de Nederlander Dennis Licht knap als zevende. Ja, nou ja, Mo Farah is een wereldtopper. Die kun je al minder rekenen. Nee, het is gewoon goed. Ik weet dat er een aantal jongens die voor mij liepen... al gekwalificeerd zijn voor de Spelen. Kijk, de laatste rondje kom ik tekort. Ze hebben meer toernooieervaring. Ik ben ook al wel eens 28, maar... Ja, fantastisch, dit is gewoon een zevende plek. En ik had zo... Ik was zo scherp alsof ik... Ja, ik weet niet. Ik was gewoon helder in de race. Ik was helemaal gefocust op mijn taak. En dat is gewoon zo hard mogelijk lopen. En ik focuste mij gewoon steeds op één, twee personen. Dat was Mo Farah en Arne Gabius. Dat zijn hele slimme lopers die durven te wachten. En uh... ja, dat pakte goed uit. Want op het moment dat Mo Farah een beetje naar voren ging... Ik denk zo'n 2,2 kilometer voor het einde of zo. Rond de negende minuut. zag ik... Van, ga, ga, door de bocht, hè, door die krappe bochten, denk ik. Ik gaatje aan de binnenkant vallen. En ik wist dat dat een moment een keer zou komen. Ik denk, ik gok alles of niets... Ook omdat er uh, ja, gewoon nog wel wat uh, prestatiebonussen richting NRC-NSF NS aan verbonden zijn en zo. En ik hoop dat ik daar wel een beetje voor in nu. kom ja, Maar nog even terug naar jou, want ja. ik zie jou lopen. Ja. Uh, wat was jouw plan vooraf? Vooraf uh, was eigenlijk uh, top 8. En ik heb mezelf daar wel een beetje stilletjes voor gehouden op, op het programmaboekje na. Dan van de, uh, het, het teamboekje. Ja, dan spreek je dat toch wel een beetje uit naar onderlinge atleten. Want daar kun je het gewoon gerust over hebben. Maar... Naar buitenwereld ben je gewoon voor jezelf bezig en weet je wat je kunt. En, uh... dan zie je ziet jou de eerste ronde lopen, keurig aan de binnenkant, heel zuinig lopend. Uh, ja. Bijna moeiteloos. Nou, ik heb er een beetje mijn handelsmerk van gemaakt. Uh, kijk, uh, de jongens die voor me eindigen zijn nog een stap maatje te groot. Maar volgend jaar dan uh, verwacht ik wel wat uh, nog weer een stapje te kunnen maken. Als ik dan kijk naar die kopgroep die erop uh, ontstaat. Jij zit daarin, de zeven man. Heb je in de gaten hoever degene nummer acht achter jou ligt? Ja... Kijk, in het begin ben je nog niet zo intern gefocust. En uh, uh, voel je dat op de een of andere manier als lopen wel? Uh, hoor je dat aan iemands ritme? Uh, je hoort de speaker ook wel in de verte. Mo Geef, geeft dat uh, vleugels? Uh, dat geeft wel vleugels, ja. Ook omdat je weet, van, ik heb een goede start gemaakt. En uh, de rest, zoals zo'n zo Gabius bijvoorbeeld, die mij in de lijn start. Die wacht gewoon op Movara, wat hij doet. En dat doet iedereen. Heb je die versnelling van Mo Farah in de laatste 200 meter gezien? Nee, ik, was, uh, ik zag alleen maar groene en snot voor mijn ogen. Dus uh, nee, dat heb ik niet gezien. Want je viel ook nog over de finish. Was dat pure vermoeidheid? Of? Uh, ik zat er helemaal doorheen. Nee, ik kon niet meer. <laughs> ik kon echt niet meer. Maar je bent zo ontzettend blij. En terecht. Ja, hè? ja, mag ook. hè. Je moet jezelf ook wel belonen. Vanavond ga ik ook zeker wel weer een biertje drinken. had ik gisteren ook gedaan met mijn training. Want ik zat een beetje in de ratsen, moet ik eerlijk zeggen, de laatste week. Ik had allemaal slechte trainingen voor mijn gevoel. Dan, hè, je wil meer, je wil je al goed voelen. Maar ik was op het moment goed dat ik goed moest zijn. En ik denk dat dat vergeleken met vroeger anders is nu. Dennis licht was dat in gesprek met verslaggever. En die houdt kamp. Jesper van der Wielen, de andere Nederlander in de finale stapte al vroeg uit de race. Dan gaan we snel nog even naar Londen naar Wimbledon. Mark Brasser, het is afgelopen voor kluisers. En dan is, positief uh, bedoel ik, hè? Ja, positief inderdaad. Ja, ja, ja. Ze krijgt uh, de ovatie net van het publiek. Ova, Mensen gingen voor ova. de staan. Ova. Oh, ovatie, oh, heel goed. Lava Kova. <laughs> ik ga er helemaal van stotteren. Lava Kova. een van die 26 overs. Er worden er steeds minder. Ja, die ligt eruit. 2 maal zes, drie. En het voordeel van, uh, van Kim Kleist. dus degelijke partij, uh, een goede partij. Maar nogmaals gezegd, uh, we moeten kijken... naarmate ze verder komt in het toernooi... Uh, hoe het met haar uh, fysiek gesteld is. Uh, ze staat in de derde ronde. Dankjewel, Mark. Voor de motorliefhebbers is het uh, aanstaande zaterdag... de mooiste dag van het jaar. Dan wordt in Assen de Grand Prix van Nederland verreden. De TT voor de rijders in de MotoGP. Gewoon een wedstrijd in de strijd om de wereldtitel. Vijf toprijders uit de Koningsklasse... Waren vanmiddag voor de pers. Een bijdrage van Sebastian Timmerman. So a very warm welcome. It's the seventh round of the Motor GP World Championship here at the en daarmee opende de spreekstalmeester officieus de Titi van Assen. De Spanjaard Jorge Lorenzo, de leider in de stand om de wereldtitel, ontbrak helaas bij de persconferentie. Nee, het was een Anglo-Saxische aangelegenheid. Met het Australisch van Casey Stoner. I didn't realize uh, we had that, that sort of record here. Het Brits van Carl Crutchlow. It wasn't really a run, but a of a Hubble. Het platte Amerikaans van Ben Spies en vooral van Nicky Hayden. Yeah, Obviously 2006 is the one I me prefer to remember. En daar zat die arme Italiaan Michele Pirlo dan tussen. Sorry for my English, but I'm improving uh, like my bike. <laughs> Het meeste woord voor Casey Stoner, regerend wereldkampioen en tweede in de stand om de wereldtitel. Het loopt bij hem na zes races, allemaal nog niet op rolletjes. We've had a, a, la, a tough last few races. Things haven't gone really to plan. And uh, you know, we've given it everything we have. But um, there's been a couple of opportunities that I thought we could have um done better in the last few races. Um, uh, maybe if I just did things a little bit differently in the race or um you know, things like that. But in general. Uh, we kunnen niet echt klagen. We zijn nog steeds op het podium, we hebben nog steeds goede punten. Behalve één. Stoner had zelf in de races wel eens wat anders kunnen handelen en moet nog beter overweg kunnen met de motor. Maar goed, het podium wordt wel bijna altijd gehaald. Dat kan Carl Querzlou niet zeggen. De nummer vier van de stand om de wereldtitel kan amper lopen. Hij brak vorige week op het circuit van Silverstone zijn enkel, maar de bikkel rijdt wel. Mijn enkel is, you know, is coming on good. I went back to the Isle Man and used the, the hyperbaric chamber there to try and get some pure oxygen to, to try and decrease the swelling so it seems like I've come to Aston in two years running injured obviously last year with a broken collarbone from Silverstone and now this year with a broken ankle from Silverstone so met vele behandelingen, zoals met pure zuurstof, gaat het wel redelijk met de enkel van Carl Kortzlo. Die komt voor het tweede jaar op rij met een breuk naar Assen, vorig jaar zijn sleutelbeen en nu dus die enkel. Assen is een traditionele race, altijd op zaterdag. Maar de organisatie denkt erover om op zondag te gaan rijden. Prima, zegt Nicky Heden. Als er op zondag meer kijkers zijn, dan maar op zondag. Things change, you know. When time, sure it's been tradition, sure it's been history. But if it's better for the fans now, people at home watching, it's make it easy for viewers, then yeah, let's. Let's change it and have the most eyes on race day as possible. En voor Casey Stoner maakt het allemaal niet uit. I say leave it on Saturday. It doesn't bother me anymore after this year, so. <laughs> <laughs> Hij stopte er namelijk mee. Pas 26 jaar, maar wil meer tijd voor een privéleven. Hij is niet met een bijzonder gevoel voor het laatst in Assen, zei hij na de persconferentie. Ooit zijn favoriete circuit, maar sinds het in 2005 werd veranderd, niet meer. Not really, I think it was special. Maybe in 2004, I think it was 2004 or 5, when my last time, uh, when it was probably 2005, yeah, the last time when it was uh, a real circuit. That was um, that was a fantastic, a beautiful circuit. So I think that was that was the saddest moment, you know, coming in 2006 and and realizing that it wasn't uh, anything like what it was in the past. Dit is de Radio 1 Sportsover.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 Ja, Lion in the Morning Sun van Will and the People. Het is uh, kwart voor negen, ze gaan er zo meteen aan beginnen. Spanje en Portugal. We zeggen de hele tijd wel Spanje-Portugal, maar officieel is het dus uh, Portugal-Spanje, Belastigo. Ja, Portugal is de thuisspelende ploeg officieel. Ze hebben hun eerste succesje binnen, want uh, de aanvoerder van de Portugezen, Cristiano Ronaldo, heeft de tos gewonnen voor wat dat waard is van zijn ploeggenoot bij Real Iker Casillas. En uh, ja, dan gaat deze eerste halve finale van start. Het is een halve finale om van te water tanden. Want het zijn ploegen die ook in dit toernooi hebben laten zien dat ze formidabel kunnen voetballen. Hoewel de kritiek op Spanje is geweest dat het allemaal wat laat op gang kwam. Nou, het zal allemaal best, maar zo soeverein als het is, is het toch echt weer. En Portugal heeft natuurlijk behalve de nederlaag tegen Duitsland, ook met name tegen Oranje en tegen Tsjechië, laten zien hoe onwaarschijnlijk sterk het is. Het is dus Spanje dat zal gaan aftrappen. Sterker nog, dat heeft Spanje nu gedaan in Donetsk in de Donbass Arena. En de eerste bal gaat ogenblikkelijk naar voren. En wordt daar door de Portugese defensie in de lucht onschadelijk gemaakt. En zo krijgen de Portugezen de bal in het begin van deze wedstrijd. Via Fabio Coentrouw, de linkervleugelverdediger. Bruno Alves en Pepe. Het zijn inmiddels de bekende namen centraal achterin. En zoals gezegd, het onwaarschijnlijke contingent aan mensen... dat zijn brood verdient bij Real Madrid of desnoods bij Barcelona in het veld... Is bijna met geen pen te beschrijven, maar het beslaat bijna de 22 in totaal. Arbeloa wint het eerste duelletje. De bal gaat over de zijlijn, er komt een ingooi voor de Portugezen aan. En trouw gaat dat doen, halverwege de helft van Spanje. We hebben nu het of Portugal eh, zeg maar uit zijn schulp durft te kruipen. Of dat het toch verzand in het spelletje afwachten en toeslaan als het kan. Of dat het besluit dat balbezit ook wel een prettig goed is. Ingooi genomen, bal opnieuw over de zijlijn, nieuwe ingooi. trouw weer vanaf de linkerkant. Zoekt en kijkt wat. Cristiano Ronaldo loopt eigenlijk wat weg bij de bal. Er komt Hugo Almeida er naartoe. Die krijgt de bal wel op zijn borst. Maar de combinatie loopt spaak. Toch krijgen de Portugezen de bal met de cornervlag weer terug. En probeert Nani, die is overgekomen naar de andere kant van het veld. het uitverdelen van de Spanjaarden te bemoeilijken. Dat lukt, want Spanje verdedigt wel uit. Maar doet dat ongelooflijk slordig. Dat levert via Miguel Veloso nog een schot van afstand op. Maar omdat dat op 20 meter van het Spaanse doel weer van richting wordt veranderd, belandt die bal met een hoge boog over de kooi. Van de Spaanse keeper Iker Casillas. En komt er zo waar vroeg in de wedstrijd. De eerste corner aan voor de Portugezen. De man die schoot is ook de man die de hoekschop gaat trappen. Miguel Filoso die dus zo goed bevalt. Als verdediger de middenvelders, speler van Genoa. Vijf Portugezen in het strafhofgebied. Bal met de tweede paal. Kan maar ten oude nood door Casillas worden verlengd. Ten koste dat wel van een nieuwe hoekschop. Maar het leek alsof de Spaanse verdediging zich er een heel klein tikkeltje op verkeek. Bal draaide enorm in. En eigenlijk pas op het allerlaatste moment echt richting het doel. Nou stond er geen Portugees in de buurt om te koppen. Wel drie Spanjaarden om voor assistentie te zorgen. Maar het leek Casillas een beter idee om maar weer een hoekschop weg te geven. Aan de andere kant. Mereilis dit keer. Bal komt voor. Nu komt Casillas. En kan die makkelijk pakken. En kijkt hij ogenblikkelijk is er wat te halen voorin. Het antwoord is nee. Want bij Portugal zit het defensief. Eigenlijk was altijd behoorlijk op slot. De keeper neemt rust. De keeper trapt uit. En de bal over de grond. Het is 0-0 begin van de wedstrijd in Donetsk. Ja, de Spanjaarden hopen natuurlijk op uh, nog een voetbaltitel. Ze kunnen het ook wel gebruiken, want we hebben het er al over gehad. In eigen land is het crisis. De bouwbubbel is daar de belangrijkste oorzaak van. Jarenlang verstrekte banken leningen aan projectontwikkelaars om te kunnen bouwen. En nu staan er 800.000 panden leeg, onverkocht. Toch zijn er nog steeds mensen die geld proberen te verdienen in de bouwwereld. Zoals de Nederlandse makelaar Douwe de Jong, die in Valencia een project op poten wil zetten. Jessica van Spengen zocht hem op.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 Ja, je hebt hier marmer op de vloer, je hebt hier weinig last van buiten. Een luxe appartement dus. Quantoa is? Het is approximately een miljoen en medio euro. Anderhalf miljoen moet je hiervoor betalen. Het gaat toch slecht met Spanje? Hij moet lachen. Niet voor Nee, niet voor iedereen.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 Hun bank kwijtgeraakt. Ja, iedere dag staan er 15 tot 20 mensen bij ons voor de deur, voor het kantoor. Die willen werken. Ze hebben geen capaciteit Wij hebben ook geen werk voor ze.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 7 minuten, 0-0. Portugal heeft zich in het begin van de wedstrijd een paar keer gewaagd op de vijandelijke helft. Dat heeft twee hoekschoppen opgeleverd, maar verder niets. Maar ziet in de minuten daarna toch eigenlijk wel weer dat Spanje bezit neemt van de helft van de Portugezen met bal en al. Wel fel opgejaagd daar, maar pas du moment dat de middenlijn inmiddels meter of tien achter de Spanjaarden ligt. Want tot daar mogen ze wel komen. En tot daar gebeurt het ook nu. Alle Portugese veldspelers nu op de eigen helft. Als de bal nu in de middencirkel ligt en terug wordt gespeeld... Aan de linkerkant uitkomt bij Alba. Die laat hem even een beetje van zijn schoenen springen... maar heeft dan toch een aardige paas. Nou, Silva duikt daar ineens op in het centrum... maar kan de bal niet controleren tussen twee Portugese verdedigers in. Kortom, ook daar is het huiswerk goed gedaan... want weet men wat Silva, de speler van Manchester City, kan. Portugal verdedigt uit, wat heet, verdedigt uit. Er is ogenblikkelijk een diepe bal van Coen trouw in de richting van Hugo Almeida de spits. Die bal is te hard en stuit het dan door in de richting van Casillas. Zo zit het nog niet heel veel tekening in de strijd. Maar zoals gezegd wel een klein beetje. Omdat je wel voelt dat Spanje wel weer in staat zal zijn... om tot op zekere hoogte het spelletje van balbezit en circulatie te spelen. Hoewel juist op het moment dat ik dat zeg... Portugal met vijf, zes mensen brutaal op de helft van Spanje blijft staan. Als Spanje probeert uit te verdedigen via de linkerkant van het veld... Xavi de bal maar eens komt halen. Hem eigenlijk vooruit niet kwijt kan. Daar worden druip dus heel klein. Er moet de opening worden gezocht aan de andere kant van het veld... bij Arbeloa, de rechterkant van Spanje. Dat wordt keurig gedaan... Dan komt Marijlis er denk ik met een hoog been in. Arbeloa, is daar denk ik terecht boos over. Maar de scheidsrechter. Oh, die fluit nu toch. De Turkse scheidsrechter geeft Spanje een vrij schot. Ik dacht dat hij het liet bij een ingooi. Vrij schot inmiddels genomen. Snel genomen zelfs. Met uh, Silva opnieuw die een paasje probeert te geven op Xavi. Maar balverlies leidt. Dan is Portugal net zo snel als dat ze de bal kregen en weer kwijt ook. En kan uh, Spanje opnieuw komen. Silva nu vanaf de linkerkant. Steun ook met Iniesta. Iniesta, Silva. Bal straf op gebied binnen. Moet hij een voorzet geven. Dat lukt eigenlijk maar half. Bal stuit het via de voeten van Pepe weer terug in de loop toevallig, van Silva. Die hem dan maar teruglegt. En zo wordt Portugal dan eigenlijk na nu een minuut of negen... voor het eerst in deze wedstrijd een beetje omsingeld. Druk vanaf de linkerkant. Iniesta aan de bal kijken. Driftige bewegingen. Een 1 Schitterend 1-2. En dan het strafselgebied binnen. De Gredo die de bal net niet controleert. En moet er geschoten worden door Arbeloa. En die schiet maar een halve meter over. Dit had de 1-0 voor Spanje kunnen zijn. Maar het onwaarschijnlijke 1-2 tussen Silva en Iniesta... Dat is er een om nog heel vaak naar te kijken. Want de ruimte is er eigenlijk niet, maar het past toch allemaal net precies. Uh, ja, zo had dat balletje van Arbeloa kunnen passen, maar die schoot een half meter over. Grootste kans van de wedstrijd voor Spanje tot nu toe, 0-0. Mark van Hinton, was dit een beetje wat je ervan had voorgesteld? Ja, dit is, uh, dit is het voetbal zoals je dat al jaren ziet ook van Barcelona. En ja. uh, zij hebben die enorme kwaliteiten om ook uh, Portugal uh, uit de kaart te trekken en, uh, en te domineren. Alleen gaat het wel om dat je die kansen gaat benutten. En dat hebben ze in de voorgaande wedstrijden, vind ik, veelvuldig niet gedaan de Spanjaarden. En als je dat ook tegen de Portugezen niet doet, dan ga je deze wedstrijd gewoon verliezen. Want uh, dat is ook de reden, denk ik, waarom De Bosker dus vandaag een gredo opstelde. Want hij zag ook dat in de eindfase te veel kansen worden gemist. Want ik vond ook dit net van Arbeloa gewoon een goede kans, hoor. Ja. En Trin is, is, is, is dat de durf om die Negredo op te, op te stellen? Ja, omdat niemand het verwacht had. Omdat Torres toch beschouwd wordt als, als de betere uh, spits op, op nummer 9, De pure spits. je weet dat hij een heel slecht jaar bij Chelsea heeft gehad. Toch net de vorm en het vertrouwen misschien ook niet heeft om, uh, om dit soort wedstrijden te spelen. Maar ja, die Negredo die heeft maar pas heel weinig wedstrijden voor Spanje gespeeld. Die moet het ineens ook maar, uh, ook maar zien te bewijzen. Maar ja. Je krijgt hier, als het goed is, zoveel goede ballen aangespeeld... dat je, dat je inderdaad wel zal moeten gaan benutten. Aan de andere kant... Uh, Spanje won het WK met uh, vanaf de kwartfinale alleen maar 1-0... of vanaf de achtste finales alleen maar 1-0 overwinningen. En dat bleek, uh, bleek meer dan voldoende te zijn. Maar we hebben ze al iets meer actiever gezien Spanje nu... dan, dan in de wedstrijd tegen Frankrijk uh, bijvoorbeeld. Ja, maar ik heb me wel verbaasd over het feit dat er zoveel kritiek was... op het voetbal van de Spanjaarden. Want ik vind dat zij het positiespel tot kunst verheven hebben. En uh, vaak wordt het dan betiteld als saai. Ja, die omschrijving vind ik totaal niet passend. Nee, zijn de spelers het ook absoluut niet mee eens. Nee. Uh, Iniesta ook, hij zegt dit is ons voetbal. Dit voetbal dat we nu spelen... heeft de geschiedenis van ons land als voetballand veranderd. Vroeger waren we nee. de foria, aanvallen, vechten. En zei, met dit voetbal zijn we groot geworden. En hebben we een, een EK en een WK al gewonnen. En staan we weer in een halve finale zegt, eigenlijk hebben wij van het uitzonderlijke... dat het uitzonderlijk is in, in een finale staan of zo ver komen... het hele normale gedaan Dus ja. ja, dan kunnen we ons wel voorstellen dat sommige mensen er wel eens moe van worden... maar de echte voetballiefhebbers denken. Mensen die voet, verstand hebben van voetbal, die kunnen genieten van dat... Uh, maar is dat ook kritiek die echt vanuit Spanje komt, ondanks alle successen? Of is dat kritiek vanuit van, van, andere landen? Ja, nou, net als Nederland is ook Spanje vaak onderverdeeld in kampen. Het ligt naar welke krant, welke radiozender, welke televisiezender... Die gaan iets meer met de bondscoach mee. Of niet. Dit keer is het wat meer verenigd dan vroeger. Hoor. Vroeger was het was echt twee kampen. Maar er was wel kritiek van hoe haalt hij het in zijn hoofd... om zonder pure centrumspits te spelen meer aanvallen. We willen, we willen dat de wereld het, het allerbeste voetbal van Spanje ziet. Maar over het algemeen is, is er weinig kritiek. Kunst, Dat vond ik mooi. Jij vindt het kunst, hè Mark? Ja, ik vind het echt kunst. Ja. Die techniek, de coördinatie, het gevoel dat. voor de ruimte... dat alles bij elkaar vind ik kunst. Ja. Zo meteen uh, na negen meer kunst tussen wedstrijd Portugal en ja. Spanje. Is dat nu nog 0-0. Tot zometeen.